Het is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Een aangehouden op verdenking van betrokkenheid... bij de aanslag in de metro van Londen van vrijdag. Het is een man van 21 uit het westen van de stad. In de havenstad Dover is gisterochtend ook al een verdachte aangehouden. Een jongen van 18. Op basis van informatie van deze verdachte... is later op de dag een woning ten zuidwesten van Londen doorzocht. Zo'n 200 bewoners van omliggende woningen... werden toen uit voorzorg geëvacueerd. Of die actie iets heeft opgeleverd is nog niet bekend. In de Amerikaanse stad St. Louis is het vannacht opnieuw onrustig geweest. Demonstranten pro protesteerden tegen de vrijspraak van een blanke ex-politieman... die een zwarte man had doodgeschoten. Eerder op de avond was er een vreedzaam protest in St. Louis. Toen het nacht werd, riepen de organisatoren de mensen op te vertrekken... en een dag later terug te komen. Maar enkele tientallen demonstranten gaven daar geen gehoor aan. Waarna de sfeer grimmig werd... De demonstranten gooiden ramen in van gebouwen... en de politie werd bekogeld met prullenbakken en flessen. Zeker negen mensen zijn gearresteerd. De leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, heeft nog een laatste kans... om het legeroffensief tegen de Rohingya te stoppen. Dat zegt VN-secretaris-generaal Guterres in een interview met de BBC. Als ze nu niet optreedt, zal de tragedie verschrikkelijk zijn, zegt hij... Aung San Suu Kyi houdt dinsdag een toespraak en volgens q moet ze dan een oproep doen om het geweld te staken. Doet ze dat niet, dan is er volgens q geen manier meer om de situatie te veranderen. De afgelopen weken zijn volgens de VN 400.000 leden van de moslimminderheid gevlucht naar Bangladesh. Het weer, de laatste mist lost op en op veel plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag stevige buien met kans op onweer en het wordt ongeveer 15 graden.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 Youssef Latif is ook bekend vanwege zijn deelname in de band van John Coltrane. En voordat John Coltrane überhaupt enige interesse had in Oosterse muziek... is Youssef Latif dat al gaan verkennen. En dit album is op Oosterse muziek geïnspireerd. En Youssef Latif speelt onder andere naast de tenorsax ook op fluit, ubu en xun, een Chinees instrument. Veel mooie nummers vandaag...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 Thank mm -hmm. you.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 En uh, wat ook goed is om te vertellen is dit album is opgenomen in Engeland in een kerk waar zij uh, met haar trio ooit een uh, concert uh, event heeft gedaan. En omdat ze zo uh, ja, tevreden waren over het geluid hebben ze besloten om hun uh, album daar op te nemen. U gaat luisteren naar het nummer Tango Till Shore van het album Secular Hymes van Madeleine Peru.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 There. I'll tell you all my secrets But I lie about my past So send me off to bed forevermore. Make sure they play my theme song I guess Daisy's will have to do Just get me to New Orleans And paint shadows on the pews Cut the skin on that pig Kick the drum and let me down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 You all my secrets but I lie about my past. So send me off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 I feel your lips so so tender Ik zie je